Coinbasis 2. Omruilbaarheid Geld krijgt waarde door de verplichting tot omruilbaarheid. Euro's in cash worden geaccepteerd door nationale en centrale banken tegen nominale waarde. Deze verplichting maakt het mogelijk dat handelaren papiergeld accepteren. Bij een digitale euro, of CBDC, gaat deze verplichting verloren. De waarde kan verdwijnen, afnemen of zelfs een vervaldatum of specifiek einddoel mee ingebakken krijgen. Dit raakt de kern van wat geld is. In tegenstelling tot de euro is de verplichting tot omruilbaarheid bij bitcoin onderbouwd door mathematische perfectie. Dit betekent dat bitcoinwaarde altijd en overal omgeruild kan worden zonder tussenpersonen, banken, staten, politici of bedrijven die extra voorwaarden opleggen. Het is onafhankelijk verifieerbaar en verwerkbaar volgens dezelfde regels. Het maakt bitcoin een waardevol betaalmiddel.